Jobboot met het nos -journaal. De Australiër heeft de eerste gele trui gepakt in de Tour de France. Hij won verrassende tijdrit in het centrum van Utrecht. Als tweede in het algemeen klassement eindigde de Duitse Tony Martin. Derde werd de Zwitser Fabien Cancellara. De Nederlandse favoriet voor de ritzeger Tom Dumoulin werd vierde. Utrecht kijkt terug op een geslaagde eerste dag van de Tour de France. De tijdrit trok zo'n 350.000 bezoekers... door de hitte iets minder dan waarop de organisatie had gehoopt. Koning Willem-Alexander heeft aan het einde van de middag een bezoek gebracht aan de tourorganisatie en de jaarbeurs in Utrecht. Hij kreeg een rondleiding en sprak er met Nederlandse renners. Morgen is de tweede etappe in de ronde van Frankrijk. De start is ook in Utrecht. De renners gaan dan op weg naar Zeeland, waar de finish is bij Neeltje Jans. Burgemeester Van Aertsen van Den Haag loopt niet mee met de stille tocht, die op dit moment wordt gehouden ter nagedachtenis aan de Arubaan Mitch Henriques. De nabestaanden hebben aangegeven dat de stille tocht een herdenkingsmoment is voor familie en vrienden. Van Aartsen heeft morgenochtend wel een ontmoeting met de nabestaanden van de Arubaan. De stille tocht begon een half uur geleden bij station Den Haag-Moerwijk en eindigt bij het Zuiderpark, de plaats waar agenten Henriques een week geleden hardhandig arresteerden. Mogelijk is dat de oorzaak van zijn dood een dag later. Ondanks het warme weer zijn veel mensen naar Den Helden gekomen voor de marinedagen. Het jaarlijkse evenement trok vandaag zo'n 75.000 bezoekers. Ook morgen worden nog tienduizenden mensen verwacht. De organisatie heeft rekening gehouden met de hitte. Er zijn verschillende punten ingericht waar mensen flesjes water kunnen vullen. Bezoekers kunnen tijdens de open dagen marineschepen bezichtigen, rondvaren in de haven en demonstraties zien. Ook tonen mariniers hoe ze de strijd aangaan met kapers en drugsmokkelaars. Het weer zonnig en het blijft de hele avond warm. Een westenwind zorgt voor enige afkoeling. Wel kans op een lokale bui, mogelijk met onweers. Vanavond en vannacht, vooral in het oosten en zuidoosten, mogelijk een onweersbui. Morgen eerst zon, maar in de middag kans op onweersbuien. Met mogelijk hagel en zware windstoten. Het wordt morgen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB.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 van Katy Perry en I Kissed A Girl. Hier bij CFM. welkom bij Tweede Uur, zes minuten over de klokken van zes en we gaan verder met Gilermo en hij heeft het over een toppertje. Door aan de kors staan, zag ik je lopen, en ik ben hier, je zag al lekker uit, dus ik zie op. In de slagroom en je het stukje fra.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 Thank you. Dit, oftewel hot chocolate, hier bij ZierfM. Goedemiddag, uh, you sexy thing. En wij gaan verder met een, ja, een lekkere gouden ouwe uit vervlogen tijden. Uh, ja, we, we horen eigenlijk helemaal niks meer van hem. Het enige wat we weten is dat hij uh, ja, voorheen taxichauffeur was geworden, en uh, ja, nu weet ik het ook niet. George C. Davis en Black Star. Uit de jaren 80, George C. Davis en Blackstar. Zie je Wim, goedemiddag. We gaan verder met de jeugd van tegenwoordig en Get Spanish. La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido, Pero también se fabrica por un montón de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay un variedad de prestaciones del polizo, llamado así. Busco la mosca en el solizo, ya, ya, ya, ya, ya. Hola supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish, get Spanish. On get Spanish on hola, supermercado te la Bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish, get Spanish. Get Spanish, pren, pren, el o no. Prank, prank, hola, sí. Si. Hola, D. D. D. J. Het is van, ja, wij. Ik ben Stang, maar het is geen pingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nicker, no quiero. Hangen met mensen, ik quero. Hier, yeah. neem een Spaans het voet. Donde staat mi dinero? Ben als lotjes en tot ziens. Met veel nooit vriend. Los gezelligitos, donde stagenitos. Oh, Costa del Sos. Los gezelligitos. Delsos, hola supermercado de la bancos por aquí, let's get spared. Get spared, get spared. Hola supermercado de la bancos por aquí, let's get spared. From get Spanish. a get spared. Spanish. Spanish claro que sí, claro que no. Los jóvenes más chulos del pueblo. Spazo boss so we so for the house chorizo Boca dijejo, dat is Fabajejo El anos del diablo, dat del diablo. Is de that de is the costa de eso, costa el de eso. anos del diablo, that is the costa de eso, yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer dus out. Los reselitos, donde está gemitos, Costa del de de Los Vos Donde Lunesdagitos Oh Costa del de Sol Hola supermercado de la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish get expansion. Get expansion. Hola supermercado de la bancos por aquí Let's get Spanish, get Spanish.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 www.zfmzandvoort.nl. Ja, daar kunt u alles vinden. En uh, ja, u kunt natuurlijk ook de app gebruiken. Ja, die kunt u installeren dus. En, uh, ja, daar uh, kunt u dus uh, alle wegen mee bewandelen. Ja, die er eigenlijk een beetje zijn zo hier voor, uh, bij CFM. Komt er al niet meer uit? Komt door het zonnetje. Zonnesteek? Nee, dat niet. Maar we gaan wel verder met Monique Smit en Tim Dausma.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 Samen wordt het zomer. daarvoor hoort u UB40 en Can't Help a Falling In Love. En daarvoor natuurlijk de jeugd van tegenwoordig met Let's Get a Spanish. Goedemiddag ZFM Zandvoort. We gaan verder met Robin Tick en Farrah Williams en Blurred Line. Everybody get up. Ik, Farrah Williams en Bloodline. Leuk dat je luistert, goedemiddag. Mijn naam is Fred Heij en uh, ja, dit is alweer het tweede uur van ZFM. Entertainment for You. En uh, we gaan een lekker plaatje draaien van Frans Duits en samen op het strand. Ik heb jaren leeg gedrongen. Dat dit ooit uit zal komen, ben weer zo verliefd. Hij is zo verliefd, maar... Mijn bloed gaat sneller stromen, jij bent als in mijn dromen. Ik voel me goed, ik heb er zin in. Niets is voor mij nog te dol. Ik ben weer lekker weg en ik hoor een mooie melodie. Bij jouw schap ga ik op mijn knie. Samen op het strand, lopen door het zand Niemand zal ons ooit nog scheiden Genieten van de zon, aan de horizon Onze liefde die zal blijven Stond het bij me stil, dat is wat ik wil Elk jaar wil ik dit beleven Wat hebben we lol, Dit is onze tol Je bent waar. Neem je in mijn armen, ik zal je hart verwarmen, kan niet zonder jou. Kan niet meer zonder jou. Jij bent mijn Signorita, we drinken Margarita, ja je bent van mij. Hij is van jou, ja. We zitten in een heel verland en kijken naar het licht van de maan over de oceaan.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 niemand zal ons ooit nog scheiden Genieten van de zon, aan de horizon Onze liefde die zal blijven Stond het eind maar stil, dat is wat ik wil Elk jaar wil ik dit beleven Wat hebben we lol, niets is ons te dood Je bent waar ik voor leef Stond het eind maar stil Oeh, oeh, oeh. Je bent waar ik voor leef Nummer. Samen op het strand. Nou, vandaag niet meer, maar misschien morgen. Ja, het wordt wel iets koeler. Uh, iets morgen. Want volgens mij beginnen we morgen met 17 graden. En uh, het kwik loopt niet verder op als uh, 23, naar mijn mening uh, gezien te hebben. Maar ja, uh, dat zien we morgen dan wel. We gaan uh, verder met uh, Benny King. En uh, standby me. Helemaal Tijdloos, Benny King and Stand By Me Voor Plages Bruno Mars and Just The Way You Are Wat is dan? Mooie nummer van Bruno Mars. And just the way you are. En uh, ja, al die controles hier in Zandvoort. Oh, oh, oh, oh. Kijk uit hoor. We gaan verder met Billy Ray Cyrus in Aki Breaky Heart. My heart, my aching, breaking heart, he might blow up and kill this man.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 Waar waren ze dan? Of waar waren ze dan? Billy Ray Cyrus en Aki Breaking Heart. Ja, het zit er al haast weer op. We hebben nog een kwartiertje voor de klok van 7 uur. Bij deze wil ik u allemaal bedanken alvast. Voor deze heerlijke middag van 5 tot 7 met entertainer voor u Hopen dat u dat met plezier hebt kunnen aanschouwen. Of tenminste aanschouwen. Luisteren. Aanschouwen wordt een beetje lastig. Ja, en denk erom als je naar huis gaat. Uh, ja, in Zandvoort zijn wat controles gemeld. In ieder geval de Zeeweg. En op de boulevard. Dus uh, ja, als je niks op je kerfstok hebt... dan is er ook niks aan de hand. Maar in ieder geval, wees voorzichtig. En uh, ja, even kijken. We gaan kijken uh, ja, wat het weer morgen doet. Nou... Weer vanmorgen ziet er iets minder uit als vandaag. Ja, de minimumtemperatuur... morgen zijn 17 graden. En... Uh, ...maximaal komen we uit op een uh, graad... ...25. Ja, en in de ochtend... Uh, ...kan je dus een klein motregen... ...buitje verwachten. En in de middag, ja... Uh, ...iets meer. Uh, in ieder geval een, met een beste wind... ...van uh, kracht 4. En uh, ook in de avond... Uh, ...kunt u een, een buitje verwachten. Dus ja... De neerslag is in ieder geval van 95%. Dus dat is een heleboel eigenlijk. En uh, ja, het weertypebeeld is een... Uh, geef eens een zesje. Ja, wilt u meer weten? Kunt u gewoon eventjes kijken bij www.cfmzandvoort.nl En u kunt natuurlijk, als u de app installeert... kunt u alles nog eens terugvinden. Terugluisteren. En uh, ja, het laatste nieuws volgen. Dus bij deze hoop ik u genoeg geïnformeerd te hebben... En nogmaals, bedankt voor het luisteren, alvast. En ik hoop u zeker volgende week weer te horen. En wij gaan verder met een plaatje van Esford en Simpson. En zij hebben het over Solid. And for love's sake, each mistake. All you forget. And soon, both of us learn to try.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 Take a chance FM! Die FM Zandvoort 106.9 FM! FM! ZANG was Arnold Hofmans en ze zeggen hier bij CFM Zandvoort en wij gaan verder met Paul Jong en Love of the Common People living on free food tickets in the milk from a hole in the roof where the rain came through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 She can, and she can. Closer they knit, closer the closer the knit, the tighter the fit, and the chills stay away. Uh, uh, yeah. Keep them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. With oh, no, no, a no. whole lot of love and a warm conversation, but don't, don't forget, forget to do Making you strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Why it's far really hard on the was dan? Paul Jong en Love of the Common People, tevens het laatste plaatje. We gaan zo naar het nieuws van 7 uur. En dat doen we met Wesley Kleine. Ik zou zeggen bedankt het luisteren en tot volgende week. Zolang ik me kan herinneren Zolang is dat ik van je haal. Iedere dag dat we uit elkaar zijn, verlang ik meer meer naar jou. Ik heb geen tijd om spijt te hebben. Ik heb wel de tijd voor alles. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.